Als dank aan iedereen bij Al Atico voor de geweldige sfeer. Ik heb enorm genoten. Ook dank aan mijn muzikale partner Fernando Ferreira. We zijn uiteindelijk nog twee uur langer back-to-back -back doorgegaan. Ook dank aan jou voor het luisteren. Binnenkort deel ik uiteraard meer muziek en meer live opnames uit onder andere Argentinië. En wellicht zie ik je de komende week in Rosario of Pinamar. En zo niet... 14 maart in de gaten. Dan doe ik weer de 10 uur bij Thuishaven. En tickets daarvoor koop je op thuishaven.nl Zometeen gaan we hier gewoon verder met de zaterdagnacht van Slam. Ik wens je nog een hele fijne avond.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 Secret Cinema hier. Welkom bij de nieuwe aflevering van JamFM. Beste wensen voor het nieuwe jaar. Ik hoop dat het weer een mooi techno-jaartje mag worden. De eerste set van het jaar heb ik zelf opgenomen gisteren vanuit mijn nieuwe huis. Ik heb even geen studio, dus ik neem dit op op mijn telefoon met een speciaal microfoon. Ik hoop dat het een beetje klinkt. Natuurlijk zijn we elke week weer met een nieuwe show.